En fans van extra extra schone vaat in de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL-voordeelweken. Met Oena Vaatwastabletten Classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Fans van voordeel. Aldi. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je minder vaatwasser doet. Wedden <tie> van niet? Wedden <tie> van wel. Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. <tie> Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day.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 krijg je van Fien Vermeulen. Goedemiddag, de bom is gebarsten bij de PVV. Zeven van de 26 PVV-Kamerleden verlaten namelijk de partij... en gaan verder als een nieuwe fractie. Het gebeurt allemaal na een brandbrief die ze hadden geschreven... en die meerdere media in handen hebben. Daarin schrijven ze dat ze partijleider Geert Wilders... de schuld geven van de verkiezingsnederlaag van vorig jaar. Zo had Wilders volgens hen er geen zin meer in... en daarom viel de campagne stil. En ook noemen ze Wilders te autoritair. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de sneeuwchaos op Schiphol. Door het winterweerbegin deze maand werden duizenden vluchten geschrapt... en moesten honderden mensen op het vliegveld slapen. Het zorgde voor flinke kritiek, met name op Schiphol en Vliegmaatschappij KLM. Zij willen nu van experts horen waar het fout ging... en wat er in de toekomst beter kan. Er is een gat in de rails gevonden vlakbij de randplek in Zuid-Spanje. Eergisteren botsten daar twee hoge snelheidstreinen op elkaar... Zeker 41 mensen kwamen daarbij om het leven en tientallen mensen worden nog gezocht. Een spoorbreuk komt steeds meer in beeld als oorzaak van het ongeluk. Eerder hadden machinisten al gewaarschuwd voor een vreemd gevoel op dit deel van het traject. En stop met dat geslijm. Dat zegt Jesse Klaver van GroenLinks PvdA op Instagram... over de appjes van NAVO-chef Mark Rutte... aan de Amerikaanse president Donald Trump. President Trump die heeft namelijk weer een appje van Rutte online gezet. Rutte zegt daarin dat hij het werk van Trump in Syrië zo ontzettend goed vindt. Vorig jaar deelde Trump ook al een ander appje van Rutte. Jesse Klaver vindt dat hij complimentenstroom maar eens moet stoppen... zeker na al het nieuws over Groenland. Het weer dan nog van Weerplaza, flink wat zon... soms wat wolken van noord naar zuid, 4 tot 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en een gaat of 6. Situatie op de weg. De A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Dorp en Roelevarendsveen. 5 kilometer. Je staat daar 16 minuten vast. En de A28 amersfoort tussen Hoeverlaken en Nijkerk. Daar zorgt een ongeluk voor 5 kilometer en ook 16 minuten. En de langste file op de A67 Eindhoven-Venlo... tussen Industrieterrein-Venlo en Noorderbrug. 3 kilometer. Daar sta je ongeveer 20 minuten vast. Verder zijn de controles gespot op de A28 Asserhogeveen bij 157,5... A58, Goesbergen op Zoom, 134,3. En een flitser op de A59, Den Bosch-Breda, 114,4. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van oh, de 90's. Yes. Daarom nu, een uur lang, alleen maar 90's. Hé, hey, maar dit is lekker. 500 nieuwe stemlijstjes. Ondertussen kun je gewoon blijven stemmen via QMusic.nl. Dan wel de Q-app. En gebruik dit uurtje ter inspiratie voor je stemlijstje. Stemweek: Q sounds better with you. I did not have sexual relations with that woman. No. I play. <clears throat> Dus ik punt. In my life. Had geen maandje later uit moeten komen. Dan was dit net geen 90s meer geweest. December 1999. Maar hij kan gewoon op je stemlijst hoor. LSDJ Back in My Life. Sinds gistermiddag zijn de stembussen geopend voor de Q Top 500 van de 90s. Editie 2026. En er komen heel wat lijstjes binnen. Dankzij Nick van Mechelen hebben we net weer uh, de 500 nieuwe lijstjes uh, aangetikt. En doen we dus een uur lang inspiratieuurtje voor alle stemlijstjes die nog binnen moeten komen. Dus laat je vooral inspireren, zou ik zeggen. Ik zie hier op het stemlijstje van Jonathan uit Ven Zelder Heide. Ik had er nog nooit van gehoord. Even gekeken op de kaart. Het ligt uh, in, in Limburg. Gezellig dorpje in Limburg. Ven, Zelder, Heide. Zo leer je nog eens wat. Hij zegt over dit nummer: Met dit liedje fiets ik nog altijd graag naar mijn werk. Dan voelt het alsof ik weer op de fiets zit richting de middelbare school. Toen luister ik hem op. Met This Man. Dat niet meer. TLC Waterfalls. Stemlijstjes ingevuld op qmusic.nl Daarom nu, dankzij jou, een uur lang alleen maar 90 zit. Q sounds better with you. Zambie! 500 nieuwe stemlijstjes zijn er binnengekomen via Qmusic.nl Dan wel de Q-app Daarom een inspiratieuurtje met alleen maar klappertjes uit de 90s. Van vanaf maandag gaat het weer los De top 500 van de 90s komt er weer aan Nancy, jouw stemlijstje is ook al binnen? Ja, dat klopt! Lekker bezig geweest? Zeker. Ja, en dit is toch al een stukje... Nou ja, je komt er eigenlijk een beetje bij me op de biegstoel zitten nu, na al die jaren. <laughs> ja, ik heb wat te vertellen inderdaad. Ja, ja, ja, want waar brengt dit liedje jou naar terug? Ja, dat brengt mij terug naar begin jaren 90. En toen was ik helemaal fan van deze jongensband. Mm -hmm. En toen de, had je volgens mij elke week of elke twee weken kwam er een hitkrant of een breakout kwam eruit. Ja. En uh, toen ben ik naar de Bruna gegaan om dat te halen. En uh, daar zaten altijd uh, van die pasfoto's. Sowieso grote posters en oh, ook ja? pasfototjes zaten erbij. Van idolen en, uit, uh, uit het magazine. Ja. ja, precies. En, uh, maar daar zaten maar vier van die pasfototjes bij. En dat uh, vond ik natuurlijk te, we te weinig. Dus toen heb ik van een extra, van een ander blad... heb ik uh, die andere vier uh, stiekem uitgehaald. Zodat ik er uh, acht had... Dus <laughs> die gestolen. Er is dus ja. iemand geweest, ergens begin jaren negentig, die een hitkrant heeft gekocht of wat het ook was. En die dacht: ja. waar zijn die pasfoto's van deze boys? Want ik vind ze zo leuk. Ja, ja. Die liggen bij Nancy was, onder de bed. Daar was ik heel erg blij mee. Ja. <laughs> ja ik weet wel dat je, ook, dat je, dat, dat je dan een, een trucje had: dat je dan de streepjescode uit de hitkrant kon scheuren bijvoorbeeld. En dan kon je de hele hitkrant meenemen, ongezien. Ja, ik was van een vriend begrepen hoor. Ik weet er ook niet zoveel van. Oh nee, oh, oh, oh. Nee, maar ik was toen een jaar of elf of ja, zo. Ja, joh, nee, het is allemaal dat, goed gekomen. Dat was uh, heel spannend voor mij. Om die pasfoto's überhaupt uit dat magazine te halen, ja. Je hebt je biecht gedaan. En uh, de herinnering is in ieder geval mooi. Want uh, dankzij dit verhaal heb je gestemd op... Nieuwkitsen onder blog. Ja, natuurlijk. step by step. Step by step. Pasfoto voor je pasfoto. 500... The 90's. Hey, music. Uh, de Bruna belt, we gaan snel ophangen. Step by step, ooh baby, gonna get to your girl. Step by step, girl. Uh. Is op Wat dacht je van deze? This is to all the in the nation. Binnen een paar minuten. Stoel. Zitten. Varen. Boot. Mm. Blond. Haar. Nog één woord. Utrecht.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 Boek jouw droomcruise bij Zetours Cruises. Al 64 jaar, de cruisespecialist van Nederland. Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl 18 plus speeldoest. Ja? Serieus? 7, 7, oh. 7, 7, 7, oh, wat een geld! 50.000, dat verdikken Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Hey, jonge ondernemer, je kunt weer BTW-aangifte doen. Oh ja, dat moet ik niet vergeten. Het kan tot uiterlijk 31 januari.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 Karwei. Maak het mooier. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check Sportcity. Check sportcity.nl. Oh, zet die chocoman maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of oh, aanrold. Als ie van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, Maakt heel je winter goed. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen. En risico's. Open voor al je vragen en je zorgen. Eén website. Eén plek met alle informatie. Ga naar openovergokken.nl Deze week in de bonus. Alle Bonduel wel conserven, diepvriesgroenten en spreads. 1 per 1 gratis. Alle optimaal drinkjoghurt liter pakken. Ook 1 per gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines. Ook 1 per gratis. En at-home keukentextiel sets. 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Vragen over gokken? Wij zijn open voor jou en voor de mensen om je heen. Ga naar openovergokken.nl. Een initiatief van de kansspelautoriteit. Albert Heijn bezorgt ook verspakketten zoals nasi of teriyaki. Naki precies, vers en makkelijk. En nu 10% korting op een verspakket en benodigdheden. Let the dogs out.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 Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Je denkt misschien, dynamische energie klinkt als gedoe. Maar dynamische energie van PowerPeers biedt vooral mogelijkheden. Want jij bepaalt zelf hoe dynamisch je wil gaan. Dus kom in beweging. Iedereen kan dynamisch. Met de dynamische energie van PowerPeers. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Geniet maar even van dit McDonald's-momentje.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 Even naar Primera. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Verse XXL Blauwe Bessen, 500 gram, nummer 3,49. En we plakken er XXL Gouden kaasplak aan vast. 600 gram, op maar 3,49. Fans van voordeel. Aldi. Als je extra goed van start wil gaan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 Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sumweb.nl.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 Droog en veel zon vandaag. Van noord naar zuid is het 4 tot 8 graden. Morgen krijgen we wat meer wolken. Langs de file op de A27, Gorkum breda tussen Nieuwe Dijk en Hooipolder... zorgt een defect voertuig voor 8 kilometer. Ruim een half uur extra reistijd. Wim van Helden. Met alleen maar 90's. s en Doer en Cherry nu. battle with you. Gulma We should be using I'm the ones who practice cricket shop for the. Soul. The four. battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world. Seven seconds. Zometeen hoor je nog uh, de halfbroer van en Cherry. Eagle Eye Cherry had ook een grote hit in de 90s. Eagle Eye Cherry, Save Tonight komt er zo aan. Ja, de aantallen zijn inmiddels veranderd... maar verder zijn we een traditioneel volkje. De songtext kan nog steeds anno 2026. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Beschuit bij het ontbijt en een broodje kaas bij de lunch... Of het dagje van een zoon die zijn vader Piet noemt. En een fiets die nergens veilig staat. 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fantijn meteen in die extra jaren 90 uur. Ondertussen kun je nog steeds stemmen via Qmusic.nl en de Q-app. Vanaf maandag gaat het los. De top 500 van de '90s. This one is dedication to all the ravers in the nation. Here's June... Hey, yeah. Hard core vibes that are on tins. Hey, yeah. This one is dedicated to all the ravers in the nation.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 A Nemo. 18 miljoen, maar de rest van de tekst kan gewoon nog gaan naar 2026. Dat is knap hè. Fluitsma en in 15 miljoen mensen. Vanaf maandag hoor je de top 500 van de 90s. En het stemmen is op dit moment in volle gang. California. Zo'n uurtje trip down memory lane back to the 90s. Mag ik nog even één kleine duit in het zakje doen? Ja, dit is eentje, die heb je lang niet meer gehoord, weet ik zeker. Normaal gesproken rond deze tijd hoor je ook altijd het vergeten liedje. Zo'n liedje dat je eigenlijk nooit meer hoort. Maar als je het dan weer hoort, dan roep je meteen weer: oh ja, en zing je het van voor tot achter mee. Nou, dit is even een duit in het zakje van uh, mijn kant. Misschien leuk voor je stemlijstje voor de top 500 van de 90s. Ik had het uh, in die tijd nog op uh, cassettebandje, <laughs> officiële cassette. En dat bandje heette Jabba Dabba Dance. Het was uh, ja, eerlijk is eerlijk niet de beste muziek, maar wel heel kenmerkend voor de sound van de 90s. Het zit uh, vol met laser-effecten. Dat werd in die tijd echt veel gebruikt. Het zijn een beetje ja, kermis-effecten. Kijk, dit is bijvoorbeeld een laser. Ja. En uh, dit. Nou, deze dansklapper zit er vol mee. Mijn vergeet me is... Strike met Your Sure Do. Come on, baby. ...worden ze niet meer gemaakt, hè? Hoi, hoi, hoi, Nou, Fie, jij zit genieten hiervan, Ja, maar hè? je hebt de discolampen aangezet. Het is gewoon ja, een feestje. Het is een feestje, het toch? Het is echt een feestje. Vergeet een liedje van the Strike en You Sure Do. Ook uit de 90's kun je gewoon opstemmen natuurlijk... ...via q en de Q-app. En kan mij het schelen, we gaan nog heel even door. Oh, oh. Def -punk, oh. Around the World hoor je zo meteen.